Goedenavond, welkom bij Langs Lijn met veel nieuws over doping. Maar eerst Vitesse, Ajax, pas Tichler. Het is 0-2 geworden deze wedstrijd in Emmen. Nadat Hoes al heel vroeg in dit duel 1-0 had gemaakt voor Ajax. Zo even tijdens het nieuws. Schöne met de 2-0, terwijl nu Jansen een uh, vrije schop neemt... die bijna op het hoofd komt van Havernaar bij de tweede maar door Ajax. Wordt weggekopt. Schöne staat ineens vrij in het strafschopgebied van uh, Vitesse. Het strafschopgebied van Rome. Krijgt het paasje van de Jong. Blijft heel cool, heel beheerst. 0-2. Buurrenner Michael Rasmussen heeft toegegeven tussen 1998 en 2010 doping te hebben gebruikt. Ja, benutte maar dopingmiddelen, alle methoden, die periode 1998 tot 2010. Rasmussen gebruikte doping alle jaren dat hij voor de Rabobank ploeg reed. Zometeen een gesprek met Herman Ram die namens de Nederlandse dopingautoriteit uren sprak met Rasmussen. Hij heeft over die hele periode, dus van 1998 tot 2010, gedetailleerd verteld. En we zetten de belangrijkste voetbaltransfers van vandaag op een rijtje. Over twee uur sluit de transfermarkt en dus zijn de clubs actief. Zo haalde Paris Saint-Germain nog even David Beckham binnen. You know, it's an exciting city. It always has been and always will be. But now there is a club that is to have a lot of success over the next 10, 15, 20 years. Tot 11 uur. Juist. In langs de lijn. Maar eerst weer even naar Emmen, naar Bas Tichler. Bas uh, 0-2, maar dat stond het afgelopen zondag ook, hè? Ja, het zegt dus niks. Uh, want toen won Vitesse met uh, 3-2. Zo even was dat bijna 2-1 trouwens. Nadat een krachtige kopbal van Havenaar van de lijn moest worden gekopt door Eriksen. Vitesse, ja, het zou toch niet zo echt zo zijn dat ze denken we worden pas wakker als het 2-0 staat. En tot die tijd zien we wel even... Dat lijkt me wat merkwaardig. Deze wedstrijd heeft ook wel, laat wel wat ander beeld zien, vind ik, dan afgelopen zondag. Omdat Vitesse in grote delen van de wedstrijd echt slordig is geweest en echt zwak heeft gevoetbald. Maar is dus wel bijna met die kopbal die dus nogmaals van de lijn moest worden gehaald door Eriksen. Daar staat hij voor, dat begrijp ik wel, maar toch, hij moet het maar wel doen. Kwamen ze al bijna terug en zo wordt het misschien toch nog wat. Vitesse-publiek is weer wat wakker geworden in deze, mag toch zeggen, wat troosteloze ambiance. De mensen die er zijn doen echt hun best om er wat van te maken. Laten we zeggen een paar honderd van de ene, een paar honderd van de ander. Meer zijn het niet omdat iedereen verplicht was zich aan de buscombi te houden. Terwijl Reis nu wordt weggestuurd, maar dan gaat de vlag hem ook voor buiten spel. En er komt een vrij schop voor Ajax. En als je eh, niet met je eigen auto hier naartoe mag rijden, maar in een bus moet stappen... dan is het vaak zo dat hij al om half vijf of om vijf uur vertrekt. En als je een baan hebt, dan lukt dat alvast niet. Kortom allemaal problemen. Weinig mensen, ook weinig mensen vanuit Emmen die de moeite hebben genomen om een kaartje te kopen. Dat begrijp ik allemaal wel. Maar het is jammer, kwartfinale beker en troosteloze omgeving te moeten afwerken. Goed, 0-2, Vitesse Ajax, Dan nu precies 66 minuten... ...met balbezit voor Lukoki. Die speelt bij Ajax, Hoessen speelt, die naam viel al even... ...terwijl Lukoki niet wordt weggestuurd... ...maar door Van Aamelt net van de bal wordt gelopen. Dat komt omdat de Fischer van Frank de Boer rust krijgt... ...omdat Paulsen op het middenveld niet speelt, zit op de bank. Dat betekent dat Sim de Jong ook weer gewoon middenvelder is. En Sillessen, de naam viel ook al even, staat in het doel... ...omdat dat nou eenmaal zo is... Als Ajax in het bekenternooi speelt, dan is niet Vermeer de keeper, maar Sillissen. Blind ramt een bal weg, doet dat een beetje ongelukkig trouwens als hij naar binnen komt. En de bal vervolgens met zijn rechter wil wegtrappen, maar die stuit het net een beetje vreemd. Het veld is heel slecht, zodat de bal nog wel eens rare Capriolen maakt. Uh, over opstellingen nog even één dingetje bij Vitesse. Is alles zoals het zondag was, behalve de keeper. Veldhuis op de bank en daar krijgt dan Rooms een kans. Terwijl Vitesse nu een ingooi gaat nemen aan de linkerkant van het veld. Van Aanholt een bal probeert bij Kakuta te brengen. Dat lukt. Kakuta wil hem dan teruggeven aan Van Aanholt. Dat mislukt. En dan kan Ajax gaan uitverdedigen. Gaan counteren zelfs als De Jong iets zuiverder zou hebben gepaasd naar Lukaku Die loopt al de diepte in. Maar Kasja hield een oogje in het zeil en kan de bal makkelijk terugspelen naar Room Die met een uh, verre trap opent naar de rechterkant van het veld. Ibarra in duel met Blind draait eigenlijk naar binnen weg. Krijgt dan een tikje van Boerrichter die mee komt verdedigen. Liesveld geeft een vrije schop aan Vitesse. Een meter of twee over de middenlijn. Boerrichter grijpt met de handen naar het hoofd... omdat hij vindt dat hij niks heeft misdaan. De vrij schop van Vitesse snel genomen. Gaat in de richting van Rijs, maar Marzel dan net een, cent een centimeter of twintig uh, overheen. En komt dan in de handen van Sillessen. Ja, 0-2 na 67 minuten. Als ik me niet vergis, was dat ongeveer de minuut... waarin Theo Jansen afgelopen zondag 1-2 maakte. Het is dus nog niet gedaan. Maar uh, Vitesse zit wel in de problemen. Bas, bedankt voor zover. Ja, oud Rabo-kopman Nigel Rasmussen heeft dus bekend tussen 1998 en 2010 doping te hebben gebruikt. Hij deed dat op een persconferentie in Denemarken. Dit draaien ze om EPO, dit draaien ze om wijkstermoon, testosteron, DHEA, euh, insuline, IGF, cortison en bloedtransfusies. Gio Lippens, natuurlijk weer in de studio. Gio Woorden Rasmus uitleggen dat het ging om EPO, groeihormonen, testosteron, DHEA, uh, wat dat ook is, insuline, IGF1, ja. cortisone, bloedtransfusies. Het dat, dat hele spul, ja. ja, de hele winkel. En uh, hij was nog wat vergeten ook, want dat zei, uh, zeiden de mensen van het Deense uh, antidopingcomité, uh, die zeiden na afloop dat hij ook nog even was vergeten om te noemen dat er ook nog DINEPO bij zat. Dus uh, dat, dat, dat is de ook waar even waar even het spul waar Thomas Dekker over voor is gepakt. Exact, zit, ja. inderdaad. Um, het gaat tussen de periode, om de periode tussen 1998 en 2010. Ja, hij is dus in die jaren nooit betrapt, terwijl hij dus excessief veel gebruikt. Ja, en hij zegt ook, ik ben uh, vaak gecontroleerd. We hebben net nog even een interview uh, van hem gezien, live op de Deense televisie. We mm -hmm. hadden er gelukkige vertaler bij die het allemaal een beetje kon uh, vertellen wat hij zei. Uh, maar daarin vertelde hij ook hoe hij in die aanloop naar die Tour 17 keer gecontroleerd was. Tot op het moment eigenlijk dat hij uit uh, de Tour is gezet door zijn eigen ploeg en uh, ja, nooit positief bevonden is. Maar, zei hij, we waren wel zo slim... Uh, ja, dat wij wisten hoe je dat soort controles kon omzeilen. Ja. Zij was Net, dan wel vrij duidelijk. Samsung dat ook uitstekend deed. Maar er, er, er kwam wel veel stress bij kijken, zegt hij. Uh, dat kan hij nu wel vertellen dat het toch allemaal niet zo makkelijk is als de meeste heeft mensen denken. Heeft hij daar ook over verteld in het interview? Hij heeft toch wel de, gezegd de, de sociale ja, was, omstandigheden... Ja, de druk was groot. De druk om te presteren was natuurlijk groot. Maar ook de druk van, ja, stel dat ik straks tegen de lamp loop. Wat dan? De persconferentie in de tijd met Theo de Rooij... Dat, voor dat hele forum, al die uh, buitenlandse journalisten... die daar zaten op de rustdag in de Tour... waarin ook werd afgesproken volgens Rasmussen, dat zei hij net ook... we praten alleen maar over die whereabouts. En we praten niet over dopinggebruik en dat soort zaken. We houden alles erbuiten, Alle vragen die over andere dingen komen, dat, daar antwoorden we gewoon niet op. Oké, okay. Michel Rasmussen. Hij bekende dus aan de buitenwereld jarenlang doping te hebben gebruikt. Maar de details liet hij dus weg. Al komen er nu een paar naar buiten. De details vertelde hij wel uh, de afgelopen tijd aan de dopinginstanties. Onder meer aan de Nederlandse dopingautoriteit. Directeur Herman Ram is hier in de studio. Goedenavond. Goedenavond. Fijn dat u er bent. Uh, uh, hoe ging het eigenlijk in zijn werk? Uh, jullie spraken af in Nederland, in Denemarken? Ja, het begon met informatie die uit Amerika kwam als vervolg van het Armstrong onderzoek. Uh, die hebben die met ons gedeeld en ons gevraagd om het eigenlijk op dat moment over te nemen. Um, om een aantal redenen, onder andere omdat hij natuurlijk een hele tijd in Nederland uh, uh, in ieder geval uh, werkte. In ja. de zin dat hij hier uh, een arbeidsovereenkomst had. Ja, en via in eerste instantie zijn advocaat is daar uh, een aantal afspraken uitgekomen. Die, die in de... heeft contact gezocht met jullie van... Uh, uh, We hebben contact gezocht met zijn advocaat en nou ja, daarna komen de dingen gewoon ja. in beweging. Maar uiteindelijk moet Rasmus er zelf met iets komen van ik wil praten. Ja, zeker. Ja. Um, het onderzoek, uh, ja, ja, ja, u zei het al, het ging dus in samenwerking met, met een aantal. US, USARA uh, bracht u op de hoogte. Um, en, en, en samen met, uh, wat is het? De Deense, Nederlandse, Amerikaanse, internationale WADA natuurlijk. Um, Gebeurt dat vaker? Want... Nee, dat is juist uh, uniek en voor het eerst. Ja. Uh, dat maakt het ook juist wel erg interessant. En Zo goed het is voor jullie ges... dat je een keer met z'n allen samenwerkt. Hè? Ja, nou ja, dat, we werken sowieso heel veel samen, maar nooit op deze heel concrete manier. Ja. Eigenlijk worden alle zaken uh, als, als een gezamenlijk project gezien. Maar dat je echt, wat nu gebeurt is, ook de gesprekken met z'n allen voert. En eigenlijk allemaal met je eigen achtergrond en ook je eigen kennis en je eigen dossiers daar zit. Uh, ja, dat was absoluut nieuw. En uh, het is ons uitstekend bevallen, moet ik zeggen. Ja, en dan gaat het, moet ik dat voor me zien als een soort ondervraging. Uh, uh, ik, ja, ik heb meteen FBI-beelden in mijn hoofd bij wijze van spreken, zonder, uh, zonder de markt op dat. Nou ja, dat sowieso al niet. Maar uh, dat, dat, dat is natuurlijk niet makkelijk. Ik bedoel, dat soort gesprekken komen uiteindelijk toch terecht op dat iemand zijn leven aan het veranderen is. Um, daarbij ook een hele hoop pijnlijke dingen naar voren brengt. En uh, dit zijn hele lange gesprekken geweest. Waar, waarvan je niet kan zeggen van nou, dat was een uitje. Uh, tegelijkertijd de sfeer probeer je uiteraard zo goed mogelijk te houden. Ik denk dat het ook goed, uh, goed geslaagd is. Uh, de, de relatie tussen ons en, uh, en, en Rasmussen is in de loop van die dagen... Uh, steeds beter geworden ja, eigenlijk. Ja, dat is best, best vreemd eigenlijk. Hè? Want jullie zijn elkaar's tegenstanders jarenlang geweest. Ja, en dat blijft natuurlijk toch de vraag. Waar wij van zijn is een schone sport. En ik snap heel goed uh, dat wij heel hard tegen bijvoorbeeld zo'n Rasmussen aanlopen... en dat dat pijn doet. En tegelijkertijd... Um, Elke gebruiker is nooit aan een sport begonnen om te gaan gebruiken. Dus elke gebruiker weet ook dat hij ergens iets verloren heeft. Hij is gewoon begonnen met fietsen. Daar gaat het ook om. En dan moet het uiteindelijk ook naar terugkeren natuurlijk. Dus het, het, ik denk toch dat het moeilijk uit te leggen is... maar dat het absoluut zo is dat je uiteindelijk wel aan hetzelfde aan het werk bent. En dat gold ook voor ja. deze gesprekken. Concreet, wat heeft hij nou precies allemaal verteld? Ja, we weten dan al die, die middelen die hij gebruikte. Maar wat nog meer? Ja, nou eigenlijk uh, verschrikkelijk veel. Ik kan dat zeker niet samenvatten. Op dit moment komen we er ook niet mee naar buiten. Maar in principe hebben we gewoon die twaalf die jaar doorgewerkt. Uh, echt beginnend bij hoe kom je nou eigenlijk in de sport terecht. Um, en eindigend bij ja, hoe ga je de sport uit. Uh, goed beschouwd. Um, en die hele tussenperiode. Uh, dat zijn allerlei zaken die gaan van uh, met wie had je te maken. Of wat wist je van een ander. Of wat wist een ander van jou tot... Uitermate concreet uh, data, situaties, uh, waarvan die heel concreet uitlegde wat er gebeurde. Ook dus, van die die heb ik de doping gekocht, dan wel gekregen, uh, met die deed ik het samen, en zo maskeerden we het, enzovoort, enzovoort. Echt, ja, alle details, ja. ja en Dat het is een het, beetje raar, maar waar je van droomt als uh, dopingonderzoeker. Uh, ja, het is ook wel heel Omdat veel in één keer. Ja, nee. Nou, het... het, het dat is dubbel. Aan de ene kant, uh, hij vertelt niet zo heel erg veel waar, waar we nu echt helemaal uh, van opkijken. In de meeste gevallen is het een bevestiging wat je ja. wist. Een nadere invulling, uh, detaillering. Maar ook nu waren er zeker weer feiten waar, uh, die we niet hadden zien aankomen. Die, uh, die echt nieuw waren. Uh, ook bepaalde relaties die we niet uh, van tevoren hadden zien aankomen. En overigens, je bent in die zin nog niet klaar. We zijn op dit moment klaar met, uh, met de gesprekken. Maar uh, er komt in de komende tijd ongetwijfeld weer uh, van alles terug naar ons. Waardoor we opnieuw met hem in gesprek gaan. Om uh, aanvullende vragen te stellen. Ook weer feiten te controleren. Ja. U heeft er wat van gezegd. Dat interesseert mij wel. Uh, het is misschien een beetje afgeleid, Maar uh, hoe heeft hij dat ondergaan? Want het, u zei al, het is een enorme stap voor zo iemand. Hoe zit hij daar? Is dat uh, toch een beetje feitelijk verslag? Of heeft hij er ook moeilijk mee? Of, of, of, of ja, iets ik, over ik, zeggen. Ik, dat vind ik aan de ene kant moeilijk, want dat zou hij dan misschien op enig moment ooit zelf moeten, moeten zeggen. Maar wat ik wel kan zeggen, natuurlijk was het niet makkelijk. Uh, het is voor hem om allerlei redenen natuurlijk heel ingrijpend. Het is toch het einde van zijn sportcarrière. Hij is in Denemarken een, een zeer bekend iemand. Uh, misschien wel de bekendste sporten die Denemarken op dit moment heeft. Dus een hele publieke imago is er ook in één keer uh, verdwenen. Um, dat, dat is zeer ingrijpend. Tegelijkertijd merkte je toch dat, hoe moeilijk hij het ook had... Uh, hij heeft verschrikkelijk goed meegewerkt. Um, naar mijn stellige overtuiging heeft hij zijn uiterste best gedaan... om niets maar dan ook niets achter te houden. Uh, dat was soms een drempel, maar uh, daar is hij absoluut overheen gekomen. Dus daar terugkijkend vind ik dat hij... Uh, hoewel hij ongetwijfeld zich ongelukkig heeft gevoeld... en misschien af en toe heel erg ongelukkig... heeft hij vandaag ook verklaard dat hij ontzettend opgelucht is. En zo gingen toch eigenlijk ook altijd onze gesprekken weer uit. Um, hij heeft geen namen genoemd uh, in de persconferentie... maar dus, um, om dat even duidelijk te hebben, tegen u dus wel. Ja. En dan gaat het ook over Rabobankrenners, neem ik aan. Nou ja, het gaat over de hele periode uh, van 1998 tot 2010. Ja. Gio Lippens, um, jij kan misschien wel iets meer vertellen uh, in die zin. Uh, ik heb niet bij die gesprekken gezeten, uh, ja, jammer denk, genoeg. Maar, ik, maar... ik zou dat zo graag hebben gewild. Maar ja. <laughs> Logisch dat meneer Ram dat niet mag ja. zeggen. Dat is ook uh, dat is, uh, duidelijk geworden vandaag. Maar het is wel duidelijk dat daar natuurlijk uh, de, de rouwbankploeg niet goed op staat. Ja. Ja, wat ik mij dus afvraag is inderdaad de puzzelstukjes die nu zo langzamerhand in elkaar vallen. Uh, Rasmussen komt natuurlijk met zijn verklaringen gedetailleerd. Eerder zijn er natuurlijk al de uh, coming-outs geweest van Danny Nelissen, Mark Lots, uh, het verhaal in de NRC. Thomas Dekker, die uh, binnenkort uh, bij meneer Ram langskomt. Ja, dan denk ik, dan heb je dat plaatje toch langzamerhand wel rond. Het plaatje bij, en wij focussen ons dan weer even gemakshalve op Rabobank. Maar dan weet je dat er sprake is van georganiseerd uh, dopinggebruik. Ja, nou, wij ja, kijken natuurlijk sowieso breder dan alleen de Rabo. We kijken gewoon het wielrennen in Nederland. En daar is Rabo absoluut belangrijk in, maar niet het enige. Maar jarenlang um, de, ja, de belangrijkste speler. Zeker, zeker, zeker. En, ja, en dat is het laatste waar ik iets van zou willen relativeren. Maar het is natuurlijk wel zo dat als je alleen maar naar Rabo zou kijken... dan mis je er ook een, hele, een heel stuk van het plaatje. Bovendien redders die veranderen zeer regelmatig van werkgever. Dus uh, eigenlijk als je over de jaren kijkt... We zitten ook echt met lijsten waar per jaar per team precies is opgeschreven... wie wat deed en hoe. En dan zie je gewoon duidelijke ontwikkelingen. Uh, als je daarnaar kijkt, dan krijg je langzamerhand een, uh, een beeld wat je stuk voor stuk aan het afhandelen bent. En dat betekent dat je. Eigenlijk bepaalde in? dossiers rondom personen moet je zeggen... nou, dit is klaar, en dan ga je door naar de volgende. Ja, maar dan u dan dan al een dus algeheel al. beeld schetsen al een beetje? Ja. nu Want u heeft u al heel veel gehoord. U zegt, dit is een aanvulling aan ja, feiten. Ja, ik denk, op het eind zullen we daar veel meer mee naar buiten kunnen komen. Uh, het streven zal zijn om toch met een soort eindrapport te komen... waar niet al die verslagen in staan. Dit is allemaal op band opgenomen, maar dat wordt natuurlijk nooit op die manier naar buiten gebracht. Maar we hopen wel met een soort, uh, laat ik zeggen... Publiek samenvatting op het eind te komen, waarin we ja, onze kijk op de zaak geven. Dat zal overigens waarschijnlijk gebeuren samen met de Denen en de Amerikanen... omdat ze hier ook zo'n rol in gespeeld hebben. Um, en dat, dat zal dan toch aan de ene kant een afsluiting zijn. Aan de andere kant, wij hebben nooit uh, echt afgesloten dossiers... om de eenvoudige reden dat het blijft gaan met nieuwe informatie en nieuwe ontwikkelingen. Maar toch lijkt het me interessant hè, om heel even nog over die tussenstappen te hebben. Want wat je nu natuurlijk gaat krijgen is de vraag van... oké, okay, maar wie zijn de volgende renners die uh, bij jullie moeten verschijnen, want jullie kunnen renners oproepen. Ja, dan zijn ze overigens nog vrij om te komen of niet. Maar wat je natuurlijk in de afgelopen weken gezien hebt... is dat uh, renners uh, mogelijk mede onder, onder de druk van de publiciteit... en wat er verder ook uh, gebeurt... Uh, zelf eigenlijk voor een belangrijk deel... Aan de stappen genomen hebben. Um, zijn die er nog? Zijn er nog renners... en dan bijvoorbeeld uit die Rabo-periode... die op dit moment nog op de wachtlijst staan... van binnenkort mogen ze langskomen? Nou ja, iedereen mag langskomen nogmaals. Uh, er zijn er renners die we nog gaan uitnodigen. Um, eigenlijk zitten we in het stadium dat ik op dit moment... Het toch zo druk heb met wat we al aan het doen zijn... dat we eigenlijk ook geen tijd hebben om mensen uit te nodigen. Maar... Er um, kan een moment komen als men niet vanzelf komt dat wij het andersom gaan doen. Dat heeft voor de renner niet van grote nadelen als het zo weer komt. Maar ja, want stel, hè? nog even erop doorgaan, filosoferend. Uh -huh. Er is misschien wel overtuigend bewijs tegen Michael Bogert. Michael Bogert ontkent tot nu toe alles. Uh, Erik Dekker, zelfde verhaal. Kan er theoretisch een moment komen waarop jullie zeggen... en nu willen we deze renners horen? Want er is zoveel bewijsmateriaal. Het zijn natuurlijk ook de boegbeelden geweest van ons uh, Nederlandse wielren. Ja, weer, weer los van, van, van Michael Bogert of van wie dan ook maar. Um, we zitten nog steeds in het stadium dat we heel graag hebben... dat men met ons gaat samenwerken, zoals Rasmus ook gedaan heeft. Dat levert, uh, als je het volledig en open doet, ook strafvermindering op... en uiteindelijk ook een veel beter plaatje naar buiten. Maar ja, uiteraard, het geduld is ergens op. En dat kan goed betekenen. En dat duurt niet zo heel lang meer. Dat we toch in één of meer gevallen zullen moeten zeggen. hier ja. gaat dus niet meer gewerkt worden naar een schikking. Hier komt gewoon een tuchtprocedure. Want de renners die niet meewerken. En die bijvoorbeeld wel door, laten we zeggen, vijf andere renners worden genoemd. Met, uh, en u heeft daar bewijs voor. Ja, dan ben je extra er los. Ja, want er is natuurlijk een moment dat wij zeggen van. Oké, okay, we hebben zoveel ruimte gegeven. We hebben zo gezocht naar, naar samenwerking. Die, die kans is niet gegrepen. En ja. we zijn hier toch al een tijdje mee bezig. Ergens is het op. En dan is het gewoon een en een straf. We gaan zo verder even naar Bastigler in Emmen. Vitesse, Ajax, half ja, kwartfinale Ja, ik zei al, het leek beslist met 0-2. Uh, dat mag je eigenlijk niet zeggen als deze tijd ploegen tegen elkaar spelen. Maar nu krijgt Ajax een uitgelezen kans om op 0-3 te komen. Strafschop, nadat Sigtorsson, die weer terug is in het elftal van Ajax... zo even in de ploeg gekomen, wel heel opzichtig en lomp. Door Van Aanholt ondersteboven wordt geschopt in het strafschopgebied. Het gebeurt 10 minuten voor tijd. Sigtorsson wilde hem zelf nemen. De strafschop maar wordt weggestuurd door Schöne. Die zijn kans uh, schoon ziet om deze wedstrijd in het slot te draaien. Sigtorsson krijgt van de aanvoerder Siem de Jong nog een bemoedigend schouderklopje. Er wordt op de achtergrond nog gewisseld ook. Dat doet er dan eerlijk gezegd niet zo heel veel toe. Uh, Kazaisvili, het heeft niks met uh, achternaam te maken dat ik er even over moest nadenken. Die komt in het veld. Uh, hoe dan ook, de bal ligt op 11 meter. En Schöne mag dus nog met Elor Room. De 0-3 gaan maken. Het gebeurt dat is natuurlijk gedaan. Het fluitje van Liesveld klinkt. Schöner lijkt even nog te wachten. Weet hij wat hij doet. Hij schiet hem tegen de keeper op. En dan krijgt Sigtorsson toch zijn goal nog. Want die tikt de rebound dan binnen. Ja. Je zou bijna zeggen dat ze het zo afgesproken hebben. 0-3. De wedstrijd lijkt me wel gedaan. Ajax gaat naar de kwartfinale van de beker. En Colbein Sigtorsson. Hoewel dit de strafgroep niet mocht nemen. Krijgt wel de goal. Terug uh, naar het gesprek over Michael Rasmussen met uh, directeur Herman Ram... van de Nederlandse Dopingautoriteit in uh, onze eigen Gio Lippens. Uh, meneer Ram, uh, eigenlijk wat gebeurt er nu met Rasmussen? Uh, wat voor straf krijgt hij? Uh, dat moet op zich nog worden vastgesteld. In, in Denemarken is dat een procedure die uiteindelijk... door het Olympisch Comité wordt afgehandeld. Uh, maar de verwachting is dat hij op zich acht jaar krijgt... maar dat zes jaar daarvan wordt opgeschort. Zodat hij feitelijk maar twee jaar daadwerkelijk opschorting heeft. Um, Gio, uh, Rasmussen heeft dus... Doping gebruik in al die jaren dat hij reed, voor de Rabobank ploeg, um, zou je kunnen zeggen dat zij dat er nu wel sprake is van een georganiseerd systeem. Uh, in die zin uh, dat de Rabobank leiding de leiding van de ploeg er vooraf moet uh, hebben geweten? Ja, zonder, zonder inderdaad bewijzen te hebben en zonder dat ik dat hard kan zeggen... Uh, deel ik wel het vermoeden van een uh, flink aantal uh, mensen in de wielerwereld... dat, dat men ervan afgeweten heeft. En, uh, want kijk, als je al die getuigenissen naast elkaar legt... en ik kan me voorstellen dat meneer Ram daar niet uh, bevestigend op, uh, op antwoordt... Maar ja, dan zie je inderdaad wel het, het optelsommetje van wat er allemaal gebeurd is in die periode. En dan kun je toch echt niet meer denken van dat het allemaal individuele gevallen zijn. Ook niet als je dan in het geval van Rasmussen hoort eh, de, de batterijen aan producten, eh, bloedtransfusies, het verhaal van Wenen. Ja, ik, ik zeg het maar even. Dat komt nu natuurlijk in één keer wel heel erg naar voren. Op het moment dat Rasmussen toegeeft dat die bloedtransfusies heeft ondergaan, dan weten wij allemaal dat er gesproken werd over bloedtransfusies ja. van rabo-renners in Wenen. Mensen of Bogen, noem ze allemaal maar op. Rasmussen. En dan wordt dat verhaal langzamerhand, wat mij betreft, in elk geval wel ingevuld. Ik ja. ben u, u bent de aanklager. Kunt u niks niet? over zeggen? Ik zit toch interessant niet ah. te luisteren? <laughs> u weet uh, veel meer. Um, uh, het, het fenomeen bloedpaspoort... ik ga er van stotteren. Uh, is natuurlijk uh, ingevoerd. Um, daarmee heeft uh, Rasmus ook gereden, zeg maar. In zijn tijd, toen hij gebruikte. Kan je zeggen dat dat niet goed werkt? Want uh, je zou zeggen dat hij er wel door de mat moet zijn gevallen. Nou, alles heeft bijgedragen. Op zich is geen enkel middel wat je, wat je inzet is voldoende. En uiteindelijk er zal er altijd uh, een, een gaatje blijven, daar ben ik van overtuigd. Maar uh, het is zeker zo dat het biomedisch paspoort... Uh, in combinatie ook met bijvoorbeeld de werkbaatsverplichting die mm -hmm. men had... nog een aantal maatregelen, de, de kans om de te gebruiken... Uh, veel, uh, veel kleiner gemaakt heeft, veel ingewikkelder gemaakt heeft. Dat verklaart overigens in de openbaarheid uh, Rasmussen zelf ook... Um, waardoor eigenlijk er eigenlijk een, een enorme beperking is... op de ruimte die je nog hebt om te dopen. Dat betekent ook dat als er nog gebruikt wordt... dat het in kleine hoeveelheden gaat, op kleinere momenten. Ik bedoel, allemaal nog net zo ongewenst natuurlijk. Maar... Uh, het draagt bij. Uiteindelijk uh, faalt het paspoort. Nee, het pa paspoort faalt niet, maar er wordt ook een beetje te veel van verwacht. Het is natuurlijk niet het wondermiddel waar we alles mee oplossen. Uh, het helpt een beetje. Nou, het helpt behoorlijk, maar niet, uh, niet dat hele end wat het onmogelijk maakt om nog doping te gebruiken. Nee, dat gebeurt allemaal dus, ja. onder andere in zijn Rabotijd. U gaat dan niet een, een, een, een onderzoek doen naar de Rabo zelf, hè? U, dat, u, u trekt het alleen breder. Nou ja, Want als er sprake is dat er georganiseerd gebruik is, dan, dan, dan, dan moet je wel haast, toch? Of, ja, je of gaat u echt uh, alleen maar over de renners? Nee, nee, nee zeker niet. Maar, uh, maar Rabo is eigenlijk een onderdeel van wat wij doen. Het, heeft, het is ook niet zo dat wij een, een, een dag hebben dat we iets beginnen en een dag hebben dat we het eindigen. Ik probeerde dat net ook al te mm -hmm. zeggen. Um, het, is, het is eigenlijk een, een, een, een complex van allerlei feiten en, en personen en situaties waar we, eh, als het op personen gaat, vaak tot een einde komen... door of een schikking of een straf of iets dergelijks... en zo'n hele situatie voor een belangrijk deel uiteindelijk beschreven wordt. En eh, dat kan ik u pas vertellen als door mij klaar ja. zijn. Binnenkort, uh, Gio zei het al, komt uh, Thomas Dekker bij u langs, meneer is dat? Uh, dat vertel ik niet naar buiten op dit moment. Maar dat komt u later mee? Ongetwijfeld. Uh, Gio, uh, er loopt uh, ook nog een rechtszaak in Nederland... Uh, Van Roosmoezen tegen Rabobank, zijn oud-werkgever. Um, heeft uh, de uitspraak die hij vandaag heeft gedaan... en de bekentenis bij meneer Ram uh, en zijn collega's... heeft dat invloed op die rechtszaak? Ik denk het wel. Uh, het heeft er natuurlijk technisch gesproken niks mee te maken. Want het gaat over twee heel verschillende dingen. Het gaat over een arbeidsconflict. Rasmussen die ten onrechte, zegt hij zelf... op staande voet ontslagen is door Rabobank. Omdat men vond dat hij gelogen had. Uh, men er tijdens de toeren van 2007 achterkwam. Dat hij niet in Mexico, maar in Italië zat. Ik zeg het nog mm -hmm. maar even voor de mensen die het even kwijt zijn... Uh, dat vecht Rasmussen aan, want Rasmussen zegt... nee, bij Rabobank hebben ze daarvan geweten. Dit is natuurlijk een dopingzaak. Dus het gaat in die hele zaak voor die rechtbank in Arnhem... absoluut niet meer om dopinggebruik. Ik denk alleen dat Rasmussen wel degelijk de timing... dat hij wel heel slim is en dat hij wel precies weet... van dit is wel het moment om de leiding van Rabobank... verder onder druk te zetten. En op het moment dat een rechter dit verhaal leest... en dadelijk misschien meer naar buiten komt... over georganiseerd dopinggebruik bij Rabobank... Daar gaat zijn rechter natuurlijk ook oordelen van, jongens. Maar dan hebben ze ook geweten van het feit dat hij niet in Mexico zat, maar in Italië. Dus wat praten we dan over? Eh, kortom, dan zou die die, ja, ja. hij uh, ja, die schadevergoeding wel eens toegewezen kunnen krijgen. Dat zouden recht... moeten schikken, denk ik. Dat maar. is een rechtszaak uh, waar u niets mee te maken heeft. In nee, nee. En als er een samenhang is, dan dat zou dat kunnen. Dat we uh, inderdaad maar moeten afwachten. Maar een arbeidsconflict is niet iets uh, nee. waar ik me mee bezig hou. Nee, zou het wel kunnen bijvoorbeeld dat, dat, dat u nog wordt uh, opgeroepen als getuige, omdat u. Alles heeft gehoord uh, rondom. Uh, de nou, dat lijkt me onwaarschijnlijk. Ik ben in die periode natuurlijk helemaal niet daarbij uh, betrokken geweest. Uh, het zal in die zin ook een beetje een kwestie van timing zijn. Het hangt er maar vanaf hoe snel. Nee, u weet u inmiddels meer. Uh, u in, in als ja. doopmeester weet natuurlijk inmiddels meer over hoe het eraan toe ging. Ja, ja. Nou ja, ik ga er niet over. Ik verwacht het niet, maar ja, als het gebeurt, dan, uh, dan zien we het wel. Ja. Oké, okay, meneer Ram, dank u wel. Voor de komst naar de studio, uh, door de nieuwsuur, geloof ik, de televisiecollega's. Gio Lippes, jou ook bedankt. We gaan snel naar Emmen naar Vitesse-Ajax. Bas Tichler. Ja, de spanning was er natuurlijk al af. Het was 0-3, het is 0-4 geworden zelfs bij Vitesse-Ajax. Weer Sigtorsson, dit keer met een uh, goede kopbal, weliswaar van dichtbij. Na een hoekschop die uh, voor het doel komt via Van Rijn. Je kan ook zeggen, waarom is er van Vitesse niemand bereid om een oogje in het cel te houden? Want je mag er toch vanuit gaan dat verdedigers ervoor worden betaald om... Het is dat situaties op aanvallers te letten, maar dat is blijkbaar wat te veel gevraagd. Niemand in de buurt van Sichtelsson. En die maakt zijn tweede van deze avond. Daarmee uh, strooit hij nog wat zout in de wonden. Want het bizarre stukje dat Vitesse afgelopen zondag op de mat toverde, dat hebben de Arnhemers nou werkelijk op geen enkele manier bij benadering zelfs niet kunnen herhalen. Vitesse is eigenlijk een hele wedstrijd met uitzondering van de kleine fase zeg maar, na de 2-0 slordig geweest. En heeft zichzelf goed deels uit de wedstrijd gespeeld. Ajax is uh, goed geweest, maar helemaal niet zo bijzonder. Merkwaardig genoeg. Dus uh, Vitesse mag het echt zichzelf voor een belangrijk deel aanrekenen. 4-0, nou ja, dat zijn duidelijke cijfers. En zo zie je maar dat een bekertoernooi niet de competitie is. Waar Vitesse twee keer van Ajax wint, maar nu kansloos aan de kant wordt gezet. De eerste ronde, Utrecht-Ajax 0-3. Een makkie voor Ajax in de Galgenwaard, waar het al jaren moeilijk heeft. Zo zie je maar dat uh, soms andere wetten gelden. Ook nog Groningen-Ajax gaat 0-3. Wat dat betreft zijn de cijfers van de Amsterdammers indrukwekkend, dit bekertoernooi. Deze kwartfinale zit er nog niet helemaal op, maar gevoelsmatig al wel. Het is na 87,5 minuut 04 in MMB. NOS langs de lijn tot 11 uur. Welkom morgen. Welkom middag. Welkom avond. zit er wel, maar jij er niet was. Dan nou was morgen, morgen waarschijnlijk weer zo. Op de gang, want met de ander, laten huren, laten huren. Weinig zon, weinig zon en veel behang. De Dijk, ik kan het niet alleen. De wedstrijd Vitesse, Ajax, kwartfinale beker is volgens mij afgelopen, Bas. Ja, dat was hier volgens al een poosje. Maar ja. nu heeft Scheidsrechter Liesveld uh, met een fluitje laten zien dat hij dat ook vond. 0-4 geworden. Hoessen 0-1 voor rust. Al heel vroeg in de wedstrijd, na 7 minuten. En na rust Schöne, Sigtorsson, voor 2-3 en 4. Het kastverschil was groot. Vitesse was uh, slordig. Ook de af en toe lacuniek Kwam niet in zijn spel. Ajax heeft dat uh, uitstekend omspeeld en, uh, en Ja, 4-0 zijn cijfers waar weinig aan toe te voegen is. Voor Vitesse wacht NEC uit zondag half 1. En voor Ajax wacht niet alleen een volgende ronde in het bekertoernooi. Een halve finale waarvoor vanavond laat overigens nog wordt geloot. Maar wacht ook zondag een wedstrijd in Venlo weer tegen VVV. Na Pekstwolle, AZ en PSV is Ajax de vierde ploeg in het bekertoernooi in de halve finale. Bas Zichler, dankjewel. Een uh, onrustige voorbereiding voor Heerenveen... richting het belangrijke competitieduel tegen RKC. Morgenavond al in baanwijk. De hele dag het in Friesland van de geruchten... over een mogelijke transfer van Filip Djuricic. De Servier werd in verband gebracht met Tente en later ook nog met Ajax. Heerenveen-coach Marco van Basten bleef er als altijd rustig onder. Ik ga ervan uit dat Filip uh, hier blijft tot het eind van het seizoen... en Jeffrey ook... En uh, ik zie ook geen reden waarom dat uh, anders zou, zou, zou zijn. Dus ik ben daar wel heel rustig in. Joris heeft zelf gezegd, ik heb iets te kiezen na de training van vandaag. Nou ja, iets te kiezen betekent dan misschien Heerenveen. En toch ook iets anders. Maar ik weet het niet. Volgens mij, hij was gisteren jaar en hij moest met gebak binnenkomen. Dus ik denk dat hij moest kiezen bij de bakken welk gebak hij moest nemen. Ik denk dat, dat de keuzes en de opties waren. Ja, want Dat was wel even schrikend toen ik met een stel taarten naar binnen zag lopen. Nou ja, wij, de spelers waren aangenaam verrast. De tijd was een dag te laat. Wat is dat gebruikelijk om afscheid te nemen, ook met een pataard? Of deed jij dat anders? <laughs> nee, wat ik al zei, Het was jarig gisteren. Dus, uh, of gisteren was het jaar. Dus ja, daar, daar hoort uh, gebak bij. Ja. Kun je je wel iets voorstellen bij onze verwondering op dat moment? Ja, nou ja, goed. Als je, als je op die manier ernaar kijkt, dan begrijp ik dat wel. Maar ik heb er geen seconde zo over nagedacht. En... Ja, wat ik al zei, wij zijn eigenlijk niet bezig met uh, de transferprikkelen. Ik heb het idee dat Filip gewoon blijft tot het eind van het seizoen. Dat heeft hij ook zelf aangegeven. En, en Jeffrey, daar hebben wij ook aangegeven dat we hem graag tot, uh, tot het eind van dit seizoen ook hier uh, bij Heerenveen willen hebben. Nou, zo is de, sta, uh, de, de situatie nu en zo verwacht ik hem ook morgen te zijn. Um, Jeffrey Goudenleeuw bedoel je. Is het, uh, hoe belangrijk is het dat Juristisch blijft? Want er wordt steeds gezegd: Herenveen heeft een aantal kwaliteitsspelers. En daar is hij in ieder geval eentje van. Ja, ja. Nee, goed. hij is zeer zeker belangrijk voor ons. En uh, Ik heb ook het idee dat, uh, dat hij uh, zal blijven hier. Uh, ik heb ook an geen andere signalen gehoord. Dus uh, voor mij is dat uh, geen, geen issue. Ik geloof je op je woord. Maar is het nou niet zo dat de voorzitter je af en toe op de hoogte houdt dat er toch dingen spelen? Dat kunnen mensen zich namelijk bijna niet voorstellen, oh, kan nee, ik me voorstellen. Nee, nee. Kijk, er zijn heel veel dingen en geruchten uh, en, en allemaal uh, rumors in, in de kranten... Uh, ja, ik lees ook wel het een en ander, maar dat wil niet altijd zeggen dat het ook echt heel actueel is en, en heel, uh, ja, dreigend uh, op ons afkomt of zo. Nee, er zijn allerlei zaakwaarnemers en mensen die allerlei dingen roepen. En dat wil niet zeggen dat het allemaal waar is en dat het ook allemaal gaat gebeuren. Wat moet er nou veranderen? Want bij NAC lukt het om de boel te keren, zes punten na de winterstop, jullie hebben er één. Heb je nu toch het gevoel dat er iets anders moet dan wat je tot nu toe hebt gedaan? Nee, nee ik denk dat wij op zich, als je de wedstrijden gaat bekijken... dan hebben wij tegen Heracles heel snel een doelpunt tegengekregen. En voor de rest was de wedstrijd eigenlijk wel een evenwicht. En had je gehoopt dat we toch eigenlijk uh, ja, wat meer kansen zouden hebben kunnen creëren. Als je, dat is niet gelukt. En als je de wedstrijd tegen Pax Voller ziet... dan denk je dat wij in de eerste helft prima hebben gespeeld. En ook daarin moet je eigenlijk uh, ja, een, een doelpuntje zien te maken. En in de tweede helft, toen Maakten we een goal... Ja, toen zijn we eigenlijk in verdedigend opzicht... Uh, hebben we het probleem op onszelf afgeroepen. Dus het is elke keer wel een ander, ander verhaal, een andere uh, geschiedenis. En uh, ja, het is belangrijk dat wij uh, vroeg of laat uh, het natuurlijk uh, ja, in een wedstrijd allemaal goed doen. En ik heb het idee dat we er dichtbij zijn. En uh, er wordt op zich goed gewerkt, de sfeer is goed. En uh, ja, het is wachten op, dat, op die wedstrijd dat we een keer gewoon uh, het allemaal goed doen... en met drie punten naar huis gaan. Kan er een moment komen dat je het roer overgeeft? Dat je zegt, ja, we zitten straks tien wedstrijden voor het einde en het wordt echt penibel. Het werkt niet. Nou, dat ligt niet uh, in mijn uh, ideeën. Dus uh, we proberen er gewoon uh, kaart aan te knokken. En zo goed mogelijk met de jongens uh, de boel af te spreken. Hoe, hoe wij het willen hebben en hoe zij het moeten doen. En uh, nou, op die manier blijven we gewoon uh, doorgaan. En ik moet je zeggen, wat ik al eerder heb gezegd. De sfeer op zich is prima. Op zich? De, ja, als je kijkt hoe we werken en uh, hoe de jongens ermee omgaan. Want voor de jongens is het ook vervelend als uh, wedstrijden verliezen. Nou ja, dat, dat, dat vind ik uh, uh, ja, wel heel positief, moet ik zeggen. Marco van Basta. Hij blijft positief in gesprek met verslaggever Rachman Niemeyer. Stupid guy. The bastard got me high for the first time And time flew by And here I am I caught this disease Like you wouldn't believe And no one's coming to relieve me of this kooky plan So children please be Man is waiting over there. He stopped me as I tried to run on by. And now my teeth are going yellow. Cause I'm a stupid fellow. My teeth are going yellow. And think for way too long and slap your head at what you said because it all went wrong. And on the other hand, times come you meet someone who understands. Makes you think deep about your master plan. Only then you feel at home. Hey, children, please beware. The boogeyman is waiting over. I tried to run all by And now my teeth are going yellow Cause I'm a super fellow My teeth are going yellow Hey Jake. ...waarschijnlijk wel van Lying in the Morning Sun, Will and the People. Dit is een nieuwe single, Yellow. David Beckham gaat voor Paris Saint-Germain voetballen. Beckham is een van de vele voetballers die vandaag nog een nieuwe club kregen. Zometeen om 12 uur sluit het zogenaamde transferwindow... ...tussentijds tijdens de winterstop. En mogen spelers niet meer van club verkassen na vanavond. Met onze voetbalman Arno van Meulen... Neem ik een paar transfers door. Goedenavond Arno. Hé hey Jeroen, het geldt trouwens niet voor Rusland hè. Die uh, mogen nog weer een, ja. een, een maandje langer door hè. Dus, uh, Rusland En Italië is alweer klaar hè? Geloof Italië ik. is vanavond al klaar en, en Portugal gaat geloof ik nog een dag door. Maar Rusland nog een maand. Nou neem ik niet aan dat heel veel Nederlandse spelers in de belangstelling nee. staan voor Russische clubs. Maar het zou kunnen dus. Dus dan kan je wel naar Rusland toe, maar niet ja. terug. Zeg ja, maar. je kunt nog een maand lang naar Rusland ja. Oké. Okay. Um, eerst maar eens even Beckham. want dat is toch uh, het meest in de oog springend. Hè? Uh, hij speelde tot december in De uh, States voor uh, LA Galaxy. Het tans vrij, dus nu? Ja, getekend voor vijf maanden, maar hij zegt zelf... ik hoop dat het wel een langlopende overeenkomst wordt. Daar bedoelt hij niet mee dat hij daar nog jaren zal voetballen... maar dat hij op een andere manier aan de club verbonden zal blijven. Want PSG is natuurlijk wel een club die ontzettend aan de weg timmert... sinds een jaar, sinds het overgenomen is door een organisatie uit Qatar. En blijkbaar ziet hij daar wel brood in... Mm. Hij heeft gezegd dat zijn inkomsten die hij betaald krijgt... niet in zijn portemonnee gaan, maar dat die besteed worden voor een goed doel. Voor, voor kinderen die dat heel hard nodig hebben. Dat zal natuurlijk kunnen. We zullen ook niet zeggen dat het niet zo is. Het gekke is wel dat hij onlangs ook een aanbieding had uit Monaco. De Franse club uit de ene hoogste divisie in Frankrijk. Trouwens ook sinds kort in Arabische handen. En die deal ging niet door. En toen zeiden ze in Monaco, hij was voor ons niet te betalen. Ja. ja, dat is toch gek. Wat is waar. Um, maar goed, kan hij het eigenlijk nog een beetje? Hij, hij is 37 jaar. Ja. Uh, hij heeft in Amerika gespeeld. Daar liep hij toch een beetje op zijn laatste benen. Uh, is hij gewoon een, st een stunt? Ja, daar lijkt het natuurlijk op. Uh, het, het land staat op zijn kop. Uh, Parijs wordt gek. De, de Franse competitie zeg, is nu al veel meer geld waard... dan voordat Beckham kwam. Uh, dat effect zag je ook in Amerika. Ik denk dat dat veel belangrijker is dan de voetballer David Beckham. Uh, waarvan ooit zijn coach zei, Alex Ferguson, merkwaardig dat die man eigenlijk zo goed is. Want dat was hij natuurlijk wel. Want hij beheerst de drie belangrijkste dingen in het voetbal namelijk niet. Hij kan niet koppen, hij kan niet tikken, hij kan iemand passeren. Uh, kan je nagaan wat hij dan met een bal kan en hoe hij die kan neerleggen. Nee, uh, PSG is, is straks niet het elftal van, uh, van Beckham. Dat kan ik me niet voorstellen. Het is het elftal van Ibrahimovic die, die veel belangrijker is. Ja. Uh, of van Van der Wiel. Uh, <laughs> maar maar oké, okay, uh, we zullen hem af en toe zien. Uh, en, en ook geen hele wedstrijden. Maar nee, het is een uithangbord. Uh, hij gaat toch ontzettend veel geld ook opleveren, ben ik van overtuigd. Uh, via de, de merchandising... En de Qatari vinden het, denk ik gewoon geweldig om Beckham in een, in een club te hebben. Daarom. Hij gaf vanmiddag meteen een persconferentie, persconferentie in Parijs. David Beckham. I'm very lucky. I'm 37 years old uh, and I got offered a lot of offers, more offers now than I've probably had in my career uh, at my age. So I'm very honored by that. Um, I chose Paris because. I can see what the club are trying to do. I can see the players that the club are bringing in. You know, it's an exciting city. It always has been and always will be, but now there is a club dat is lot succes over de komende 10, 15, 20 jaar. Ja, ik heb veel aanbiedingen gehad, zegt Beckham. Ben vereerd in Parijs. En Parijs is een opwindende stad. Zal dat altijd zijn, dat trekt er natuurlijk ook wel. En nu is er ook nog eens een, keer een club die succesvol zal zijn in de komende 15 à 20 jaar. Ben je het daarmee eens, Arno? Nou, dat lijkt me wat lang, want uh, het werkt ook wel vaak zo... dat als een scheik, en dit is weliswaar een soort uh, consortium... maar als een scheik klaar is met zijn speeltje... gooit hij het ook wel weer in de hoek en dan, uh, dan doet hij weer wat anders. En daar zijn ze compleet afhankelijk van. Want de club stond het water ook echt aan de lippen... toen ze onlangs werden overgenomen. Dus dat, nee, dat lijkt me... Uh, in voetbal kun je niet over dit soort lengtes uh, nee. uh, praten. Je bent al blij dat je weet hoe het, uh, nou, hoe het over een jaar... bij wijze van spreken ertoe gaat. Ja, ze zijn wel flink bezig hè, daar bij PSG Veel aankopen gedaan. Ja, uh, Qatar is heel erg bezig hè, in het voetbal. Uh... Ik heb onlangs een, een heel interessant boek gelezen ook. Viva uh, Mafia van een Duitse journalist Thomas Kiesner. Die, die schrijft zeg maar hoe de tentakels vanuit Qatar door uh, de voetbalwereld trekken. Als je dat leest, dat, uh, dat is ontzettend opmerkelijk. Het uh, PSG natuurlijk, onder andere uh, shirtreclame van de grootste club op dit moment in de wereld. Natuurlijk Barcelona, waar ook uh, Qatar Foundation op staat. Hè, als eerste uh, commerciële uh, uiting op het shirt van Barcelona voor 165 miljoen voor de komende jaar. En ze hebben, de paar jaar, en ze hebben natuurlijk het WK van 2022 binnengehaald. Er lopen heel veel lijntjes. Ze hebben eigenlijk in een aantal jaren zich goed verstrengeld... in de top van de voetballerij, ook bestuurlijk... Um, daarom is er ook kritiek in Frankrijk he, op Michel Platini... nu nog baas van Dueva. UEFA en waarschijnlijk uh, de, de baas van de FIFA... als dat WK in 2022 in uh, Qatar zal zijn. Want hij is een van de mensen, is later gebleken... een van de twaalf die gestemd heeft uh, op Qatar... Uh, terwijl er natuurlijk veel uh, logischere landen ja. waren om, uh, om een WK te organiseren. Maar ik zal een voorbeeld geven. De zoon van uh, Michel Platini, uh, Laurent uh, Platini... Uh, en het is allemaal natuurlijk heel erg toevallig. Het tekende niet zo lang uh, nadat die uh, stemming was in Zwitserland. Een uh, goed contract bij uh, QSI, dat is uh, nu de eigenaar van uh, Paris Saint-Germain, is dus een groot bedrijf uit uh, Qatar... Uh, en natuurlijk ook het feit dat er meteen heel veel airbussen door Frankrijk... en trouwens ook een beetje door Duitsland, daarna verkocht zijn... nadat er gestemd is voor het WK uh, uh, uh, aan Qatar Airways. Want er gingen 60 airbussen heen. Dat er voor 250 miljoen veiligheidssystemen gekocht zijn door Frankrijk in Qatar, Qatar in Frankrijk. Dat is natuurlijk allemaal hartstikke toeval. Maar uh, er lopen wel heel veel lijntjes vanuit Qatar de voetbalwereld in. Ja, en uh, Frans Voetbal, dat uh, beroemde voetbalblad uit, uh, uit Frankrijk... Dat, uh, dat, dat suggereert dat ook, hè? dat Qatar dus eigenlijk op dubieuze gronden... dat WK van 2022 heeft binnengehaald. Ja, maar ik was wel verbaasd dat daar heel veel publiciteit overkwam, uh, over kwam Over uh, dat artikel. Misschien wel vooral omdat Platini zegt dat hij dat uh, wel juridisch zelfs wil aanvechten. Maar al die aantijgingen vind je al terug in dat boek wat ik je noemde... van Thomas Kiesner, uh, Viva Mafia. Daar staat het eigenlijk allemaal al, uh, al opgeschreven. Dus heel erg origineel is het niet. Ze hebben dat wat samengevat, want het boek is een paar honderd pagina's dik. Uh, maar uh, daar kom je dezelfde lijntjes tegen als die in dat artikel beschreven zijn. Ja, en en kan het nog dan uh, over lijntjes gesproken een staartje krijgen? Ja, dat, dat, dat zou in theorie wel kunnen. Er is wel gesuggereerd dat, uh, dat er misschien ooit dan wel een, een soort van uh, uh, hertelling komt... en dat ze nog eens terug gaan kijken hoe dat nu uh, gelopen is. Ik, ik, ik zal een, ook weer iets toch zeggen. Patini stemt dus als een van de twaalf mensen op Qatar... En afgelopen jaar zegt hij ineens... ja, het is eigenlijk wel een beetje raar daar. Qatar, het is 50 graden in de zomer. Misschien moeten we maar eens dat wereldkampioenschap in de winter gaan spelen. Dat is hartstikke onpraktisch, hè. Een WK in de winter. Want toen doe je dat met Champions League. Daar zit je middenin. Uh, ploegen willen toch graag clubs willen een winterstop hebben. Want die kunnen ook niet uh, het hele jaar spelen. Dus dat is helemaal niet zo logisch om dat in de winter te gaan doen. En waarom stem je dan toch op een, op een uh, uh, land... waarvan je weet dat het inderdaad in de zomer daar 50 graden is? Dat is ja. gek. Dus ook de, de houding van... Platini, de manier waarop hij gestemd heeft en zich uh, daarna gedraagt, ja, dat zet wel vraagtekens. Goed, uh, dan terug naar de transfers. Uh, wat zijn de opvallendste eigenlijk? Of zijn het vooral opvallende transfers die niet doorgaan? Ja, eigenlijk meer, uh, meer uh, van dat. Hè. Dat zijn we trouwens wel gewend. Denk maar aan Narsing vorig jaar die niet naar Ajax ging. Bas Dors die niet naar Ajax ging. En nu lijkt het er toch ook op dat Jurisic niet naar Ajax gaat. Ajax dat zich altijd heel laat in die transfermarkt uh, vecht. Je zou denken, beginnen er iets eerder mee. Ja, Jurisic weet wel een tijdje dat hij goed kan voetballen. Precies, uh, en waarom op het laatste moment? Hè? Want uh, Dost en Nasting was toen heel pijnlijk. Ajax uh, is wel nog bezig met uh, Cuenca, uh, de speler van Barcelona. Hè? Een vleugelaanvaller, uh, talentvol, die zouden ze willen huren huh? voor een paar maanden. Want die komt terug van een uh, blessure en die zou wat speeltijd moeten hebben. Niet onlogisch als je kijkt dat Babel geblesseerd is. Maar dat ook Boerichter toch niet echt zijn vorm vindt bij Ajax. Uh, Lukoki nog wat licht is. En ze op de flanken gewoon niet uh, briljant zijn. Uh, zou Cuenca, uh, absoluut een groot talent. Vorig jaar eigenlijk al met regelmaat meegespeeld bij Barcelona. Zou wel wat kunnen betekenen. En de lijntjes Barcelona, Ajax, Kruijf. Uh, liggen ook wel voor de hand. Uh, maar oké, okay, uh, tijd gaat dringen. 12 uur. En de transfer die niet doorging is die van Maarten Stekelenburg naar uh, Engeland. Ja, die... die zat al in het vliegtuig hoor ik. Die zat in een vliegtuig. Er gaan twee verhalen in de Engelse kranten ook. Uh, Fulham, hè? Martin Jol wil hem graag hebben als doelman. Uh, maar ook Liverpool. Uh, er stond zelfs in de Engelse media vanavond al dat het rond was. Dat hij verhuurd werd aan, uh, aan Liverpool met een optie tot koop voor 8 miljoen pond. Later bleek dat weer niet te kloppen uh, en uh, dat het niet doorging omdat in Italië de transfermarkt wat uh, korter is en dat hij al gesloten was. Uh, zijn club AS Roma wilde een andere jonge goede doelman trouwens, die derde keeper van Italië aantrekken. Dat ging allemaal wat moeizaam en kwam niet rond en daardoor uh, kan Stekelenburg niet naar Engeland. Uh, nou, dat zijn de verhalen. Je ja. moet altijd een kleine slag om de arm houden. in dit soort hectische uren. waar dingen heel snel veranderen. 1 uur en 10 minuten. Precies. <laughs> uh, maar zoals ik zei, Italië is dicht. En ja. het, het lijkt erop dat Stekelenburg het slachtoffer is. van het feit dat Roma geen vervanger van hem, uh, voor hem kon aantrekken. Ja, dat is natuurlijk voor de Oranje Doelman natuurlijk. Want die wil graag spelen. Uh, je noemde net al Fulham, uh, de club van Martin Jol. Ook daar een uh, grote geldschieter natuurlijk uh, op de achterhand. Uh, die haalde veel spelers hè? en wil ook nog wat spelers gaan halen, begrijp ik. Ja, uh, Martijn Jol uh, staat laag met Fulham. Hij heeft afgelopen zomer uh, veel spelers moeten laten gaan. Er is wel veel geld binnengekomen. Uh, maar er moet wat gebeuren, anders komen ze misschien in degradatienood. Uh, nou, dat wil uh, Alfaïet niet. Dat is de eigenaar van de club. Dus die heeft weer wat uh, geld opgehaald, uh, wat aandelen verkocht. En uh, Eno uh, komt over van Ajax, uh, Manolev van PSV. Dus dat zijn bekenden van Martijn Jol. En eerder werd al bekend dat uh, Urbi Emanuelson geleend is van uh, Milan... Uh, dus ja, dat zijn spelers waar Jol blijkbaar uh, het in ziet zitten... dat ze beter zijn dan wat hij nu heeft en een versterking zijn... Voor voelen minimaal de rest van dit seizoen. En hij was dus geïnteresseerd in Stekelenburg, wat niet, uh, wat niet erop ja. kwam. Een grootste talent uh, uit de Nederlandse competitie mogen we Adama Herwel noemen, denk ik zomaar. Uh, die zou misschien naar PSV gaan, maar ja, dat kunnen we dus ook een streep doorheen zetten. Nee, er stond te lezen vanavond dat er nog een laatste bot is geweest van 6,5 miljoen uh, euro van PSV richting AZ. AZ had al laten weten dat dat bedrag uh, echt veel hoger zou moeten liggen. Toch om en bij de 10 miljoen. En die zijn niet door de knieën gegaan voor dat bod van 6,5 miljoen. Dus Maher blijft dan gewoon in, uh, in Alkmaar. Hij zal daar het seizoen afmaken en dan zal er een nieuwe poging worden gedaan. Uh, mag je aannemen komende zomer. Dan lijkt PSV misschien een verliezer, hè? want uh, Maher komt niet. Je kunt ook wel zeggen dat PSV de winnaar is, want er is niemand vertrokken. Hm. En er zijn er natuurlijk jaren op. geweest. Ja, nee, je hebt gelijk, heeft wel. Uh, maar oké, okay, die speelt al een tijdje niet. Nee. Um, maar we kennen natuurlijk jaren dat juist in de winterstop uh, PSV een verlies moest incasseren, zoals met Afferlei. En na afloop van het seizoen de schuld werd uh, gegeven aan het vertrek van een belangrijke speler in de winterstop. Uh, nou, uh, dat is nu geen excuus, want alle belangrijke spelers zijn uh, gebleven ja. bij uh, PSV. Dat was het een beetje, of heb je nog een paar transfers te melden? Nou, Torenstra is best wel een serieuze transfer. Dat is toch wel een van de talenten in Nederland. Ja, Jens Florenstra, Er he? uh, is heel vaak aangetrokken door veel clubs. Ja. Uh, Utrecht had hem al een uh, tijd in beeld. Uh, afgelopen zomer lukte het niet. Hij wilde bij Ado Den Haag blijven. Dacht dat de toekomst daar uh, beter was dan hij misschien nu blijkt te zijn... Want oké, okay, Utrecht financieel heeft ook niet zoveel armslag. Maar om en erbij een transfer van een miljoen euro. En waarom kan Utrecht dat dan betalen? Nou, Bovenberg is uh, van de salarislijst af. Want die is verhuurd aan NSC. En Gernt, de spits die het veel te duur uh, gekocht is en het ook niet waarmaakte, maakte. Is op bezoek in Zwitserland bij Young Boys. Waar hij een contract ondertekent. En dat levert natuurlijk in ieder geval in de salarishuishouding geld op om Torenstraat te betalen. En dat betekent wel dat Utrecht daar een uh, uitstekende middenvelder mee heeft uh, in huis gehaald. Dus uh, goede zaken gedaan. Oké, okay, Arno, dan zijn we rond, hè, volgens mij. Uh, vooralsnog wel, maar we zullen toch uh, tot 12 uur nog even moeten wachten, Jeroen. Als er in de komende minuten nog iets gebeurt, dan hoor ik je graag. Arno okay. Vermeulen was dat. Don't stop thinking about tomorrow. Fleetwood, Mac, was dat. En, uh, toch nog een uh, laatste transferberichtje. Arno zei het al dat Ajax bezig was met de huur van Quinca van Barcelona. Dat is inmiddels al rond. Hij uh, speelt tot en met het einde van uh, dit seizoen voor Ajax. Uh, de huurling van Barcelona, rechter vleugelaanvaller, is hij. Uh, wat kan ik nog meer vertellen? Winserver door jan van Rijsselbergen begint als groot favoriet aan de finale van de wereldbekerwedstrijd in Miami. Olympisch kampioen was vandaag opnieuw de meest constante surfer daar in Amerika. Van Rijsselbergen won de eerste wedstrijd van vandaag. Werd daarna nog een keer tweede en derde. En voert het klassement aan met zes punten. Einde van de langslijn. Morgen zit hier Twan van Peperstraat. Dan onder andere RKC Heerenveen. Interessante wedstrijd in de Divisie. Zometeen het oog met Rob Trip. Veel plezier en een fijne avond nog. Dag.